Mark Hokke met het NOS-journaal. In Kenia heeft de doorbraak van een dam het leven aan zeker twintig mensen gekost. Hun stoffelijke overschotten zijn geborgen, meldden lokale media. Tientallen anderen worden nog vermist. De Patel-dam in de regio Nakuru brak door na weken van hevige regenval. Het getroffen gebied ligt bijna 200 kilometer ten noordwesten van de hoofdstad Nairobi. Volgens het Rode Kruis zijn 39 mensen in Kenia gered. Deze ochtend komen drie Amerikanen die gevangen werden gehouden in Noord-Korea aan in Washington. Ze zaten meer dan een jaar achter de tralies in Noord-Korea. Onder meer voor vijandige daden tegen het regime en spionage. De vrijlating van de drie was een van de voorwaarden van de VS... voor een ontmoeting tussen Kim Jong-un en president Trump... die in de komende weken plaatsvindt. De ex-topman van de Chinese verzekeraar Anbang... moet 18 jaar de cel in voor corruptie en fraude... Anbang is het moederbedrijf van onder meer de Nederlandse verzekeraars Reaal en Zwitser Leven. Topman Wu Xiaoyi werd vorig jaar opgepakt en gaf twee maanden geleden een miljardenfraude toe. Een deel van die miljarden euro's stak hij in eigen zak. Overijssel wil harde afspraken met het Rijk over de vlieghoogte in de provincie. Volgens de gedeputeerde staten zijn er wel toezeggingen gedaan door minister Van Nieuwenhuizen, maar is er niets concreet vastgelegd. Overijssel maakt zich zorgen over laagvliegende vliegtuigen... straks vanuit Lelystad Airport. De provincie wil dat ze op minimaal 1800 meter hoogte vliegen. Zeker drie databases waar gegevens van huisdieren en hun baasjes op staan... waren jarenlang slecht beveiligd. Het ging daarbij om adresgegevens van huisdier-eigenaren... en de info die op de chip staat van huisdieren. Kwaadwillenden konden daardoor bijvoorbeeld zien... waar dure raskatten of rashonden wonen.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 had zijn studio in Auvergne-Jeroaze. En via mijn werkgroep 1, waar ik al over sprak, de art-director daar, Hans van der Zand. Je ja, hebt het over Kees Verkade? Ik heb het over uh, Charles nee. nee, uh, d'Estre. De nee, maar je had het over Verkade. Nee, Kees, Kees die heeft. Geen nee, verbodigd. ik had het wel over, over Verkade, maar dat was de Koekjesfabriek. De Koekjesfabriek. Ja, ja. Nee, maar dat we dat even duidelijk ja, ja, ja, hebben. Ja, nee, dat nee, nee, over nee. Kees gaat, over Nee, koekjes. nee, het gaat over de, de biscuit. De Maria Koekjes. Onder andere, de San Francisco's ja. enzovoort. Ja. En de, <laughs>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 Eh, dus eh, ik, ik zou dat zeker nog eens overwegen als je toch in Zandvoort bent. Eh, zeker morgenmiddag. Eh, bijvoorbeeld. Want dan komt er een heel groot orkest eh, ja. komt, eh, komt langs. Dus eh, ja, spannend in ieder geval om dat, om dat te doen. Ja. Je bent erbij. Ik ben erbij, waarschijnlijk ja, dat wel. Ja. Eerlijk zeker. Dat zijn trouwens ook de zongevaarlijke uren hè, die Daar zeg uh, kan je beter, is. Dus dus is, dan kun je beter binnen zitten. Dus <laughs> dan kun je beter zitten. Het is eigenlijk. Het <laughs> is eigenlijk een soort uh, zonnecrème die je daar uh, gebruikt. Hè. Maar Het wordt een heel bijzonder concert, daar ben ik van overtuigd. En,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 Stemmen in de raad. Uh, en dan komt er vervolgens de tweede vraag. Hoe gaan we de collegevorming doen? Ja. En leg me dat eens uit, want dat snappen de bevolking niet. Uh, wat wat snappen we niet? Nee, uh, er is een, een aantal mogelijkheden zijn er voorgelegd. Variante 1, variante ja, 2, variante 3 enzovoort. Nou.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 Heb ik even een vraagje over uh, wat er al besloten is en hè, wat er nog met elkaar uh, besproken moet worden over uh, dingen die wel of niet al besloten zijn. Het Zwarte Veld. Daar begon men in één keer gisteren of eergisteren het trottoir uh, op te breken. De mensen die daar wonen die hebben in één keer zoiets van, hé, wat gebeurt hier? Daar weten we niks van.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 We zijn uh, terug en uh, bij ons zit uh, Ruud Sandbergen. Gefeliciteerd. Gefeliciteerd. Dankjewel en goedemorgen. Goedemorgen. Het is trouwens een fantastische morgen. Hè. Zijn jullie in het dorp geweest? Uh, het ik ben nog niet gezellig. via het dorp gegaan. Het is een markt, ja. maar de, de, ik heb een snelwitje gezien en een assenpoester. Heb je wel de handtekening gevraagd? Want nee, nee, wordt, nee, want ik moest hier naartoe, dus oh. ik had haast. Je gaat maar straks door. Misschien straks nog eventjes. Vertel even, je krijgt op een gegeven moment... De vererende uitnodiging van komen, uh, want daar gaat iets met jou gebeuren. Ja, nou, het, is, het is iets hoe anders. Is dat, hoe is dat gegaan? Het is iets anders gegaan. Nou, vertel. Maar het maakt allemaal niks uit hoe het gegaan is. Eh. Uh,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 Maar goed, het maakt niks uit. Maar je uh, bent er trots op en terecht. Nou, ik, mo ik moet je zeggen dat, dat, dat uh, het, op het moment uh, vond ik, uh, was ik wel een beetje emotioneel. Je kent me inmiddels. Ja, ik ken dat je. Ik een <laughs> beetje, Heel lang. <laughs> dat ik emotioneel kan zijn en op dat moment uh, vond ik het toch eigenlijk wel... Uh, ja, nou ja, goed. Uh, je doet het er niet voor. Ik bedoel, uh, als je twaalf jaar, of eigenlijk langer nog, in de, in de raad zit... dan is dat niet uh, het idee van... Uh, ik doe dat omdat ik over twaalf jaar een lintje wil hebben. Zo werkt het niet. En, uh, maar als je dan uiteindelijk uh, dat krijgt... dan uh, ja, is dat toch een beetje een bekroning...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 Maar nee, nee, dat is, dat is een grapje natuurlijk. Maar, maar uh, dat doe ik met plezier.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 He pretends he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 presentatuur. Irene, ik wens je erg veel succes de komende week. En dames en heren, uh, wilt u haar spreken, zien of schrijven? Huis in de Duinen, want daar komt ze voorlopig even te liggen. Nee, ik, ik, ik, niet te liggen Staan. hoor, ben je gek? Ik ben wel mobiel hoor, <lacht> okay. even te wonen. Oké, okay, Dan ga je nog even wonen. Ja. Nou, veel succes de komende week. Ja. Uh, techniek, Jacques, Jozef mee, je bent weer uitstekend gedaan, goede muziek. Redactie Gert van Kuik en G. Rutte bedankt mensen voor de redactie. De koffie werd door G. Rutte gedaan. En bovenal bedanken wij Hotel Hoogland voor de gastvrijheid, de koffie, de thee en het water. Floris, je deed het weer uitstekend. Wij wensen iedereen een zeer plezierige weekend toe en tot volgende week. Bedankt. Dag. I've got something to say When it feels right I'll take the rough head and trust the heart